Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers zijn bang dat ze het heel druk krijgen na de vakantie. Dat is echt 1 op de 3 tegen onderzoekers die hen vroegen naar de werkdruk in ziekenhuizen en andere zorgplekken. 2 derde heeft meer behoefte aan vakantie dan voor corona. En veel zorgmedewerkers zeggen dat ze ook tijdens hun vakantie nog veel aan werk denken. Als ze dan terugkomen van een tripje, nou, wat treffen ze dan aan? Ook dat vragen ze zich dus af. Ze zijn bang dat de werkdruk dan weer hoger wordt. Op station Hilversum is gisteravond een conducteur overleden na een incident met twee zwartrijders. In de trein werd ontdekt dat twee jongens van 15 en 16 niet hadden ingecheckt. Er ontstond een ruzie waarbij werd geduwd en getrokken. De conducteur was daar ook bij betrokken. Nadat de trein even had stilgestaan reed hij verder naar station Hilversum. De jongens werden daar aangehouden, maar de conducteur werd onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij overleed op het perron. Er wordt nog onderzocht of dat te maken heeft met de ruzie. En mensen die in de winkels op Schiphol werken krijgen meer salaris, zegt vakbond FNV. Ook krijgen de medewerkers meer reiskostenvergoeding en een toeslag als ze op feestdagen werken... Eerder deze maand werden ook al soortgelijke afspraken gemaakt voor onder meer beveiligers op Schiphol. En we blijven nog even bij vliegvelden. Duizenden mensen die vandaag op reis zouden gaan via Brussels Airport moeten nog even geduld hebben. Alle vluchten zijn geannuleerd omdat er een staking is van beveiligingspersoneel. Deze vakantieganger heeft geen idee waar hij aan toe is. Ja, we hebben enkel vrijdagavond om 20 na 12 een mailtje gekregen dat onze vlucht geannuleerd is. Dus wij in alle paniek bellen. We hebben ondertussen, denk ik, een keer of zes gebeld. en we hebben nog altijd geen mailtje gehad. Dus dat is best frustrerend. Het is geen chaos. De meeste passagiers wisten dat er vandaag nauwelijks iets zou vliegen. En het weer nog. Het wordt een prima zomerdagje. Het is droog en vooral in het zuiden is er veel zon. Er kunnen vanmiddag wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Twee kilometer stilstaand verkeer op de N241 Wochnum schagen tussen Herugewaard en Hoogwoud. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Haarlem. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort.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 En daarna uh, ben je het eens gaan lezen. Toen ben ik het gaan lezen, ja, ik lees het, al, ik lees het altijd. Vind ik altijd leuk. <laughs> ja, dat is lijkt me wel handig. <laughs> ja, ja. Um, wat, wat, wat viel jou op uh, en, en wat is voor jou uh, waar je goed in mee kan gaan? Um, ja, in principe is dit zo'n algemeen akkoord dat je hier nooit tegen kan zijn. Dat klinkt een beetje gek, maar hier staan allerlei punten in die in principe iedereen in zijn antwoord.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 ja maar we hebben daar zo'n term voor. Je pakt zo'n papiertje. En dan, dat ligt dan links. En je schuift het naar rechts. En dan heb je het onderzocht. Um, had jij liever willen zien dat wij gaan dat, wij gaan doen? Ja. Had je daar meer mee gekund? Ja, dan kun je tenminste ook wel zeggen. Dan hebben ze tenminste ambitie. Nou, hey, ik, die die ik hebben ze. De hele akkoord staat vol met de, de ambities. Ja. Maar ja, als het dan ambitie alleen maar is onderzoeken... Ja, dan wordt het natuurlijk niks. Dat ik, ik, heel ik, ik, zie, ik zie jouw zonder stem Ja.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 Vind je dat uh, uh, minder stevig als het laatste uh, raadstuk? Wat uh, nu inmiddels een, een jaar geleden geproduceerd is na het uitstappen van de VVD? Ja, ja over het raadsprogramma. Ja, het raadsprogramma, ja, om heel eerlijk te zijn, vonden we dat natuurlijk gewoon beter. Want het bestond voor, voor, voornamelijk uit. Z zijn van... daar wel besluiten ja, wat... genomen? Daar zijn wel besluiten genomen. Eigenlijk. Zoals het parkeren, maar nog parkeren, meer. parkeren, uh, uh, stemmingen over, over de entreegebied. Weet je, het doorzetten van plannen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 Uh, maar wat ja, je zegt, maar voor de, het voor loopt de mensen... al een hele tijd. Hè? Ja. De informatie is, nou wanneer zijn we daar niet mee begonnen? Uh, ja, ik denk al meer dan een half jaar geleden. Ja. We hebben in december dan besluit overgenomen. Dus ik, ja. is ja, dus in, in die tijd die is boeking, natuurlijk ook heel veel over ingesproken. En uh, we hebben ook uh, de, de afdeling horeca horen inspreken. Ja. En toch is dat plan helemaal goed en in. En nu gaan ja. ze weer. Ja. Dus uh, aan jou, of, als een D66 ligt, ligt, dan uh, laat het eventjes. En dan kijken we dan over een jaartje verder. Ervaar het gewoon. oké. Okay. Duurzaamheid. Duurzaamheid, ja. In het programma. Ja, ja ook niks zeggend. Oh. Ja, we hebben, we hebben, dat is wel een van de punten die we hebben aangedragen. Kijk, het duurzaamheidsfonds is natuurlijk al gewoon uitgewerkt. Um, maar dan inzetten op zonnepanelen alleen, ja, daar red je het niet mee.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 Je hebt natuurlijk lui die er inderdaad al heel lang in zitten. Ja. En, en jongeren uit, dus daar uh, zal je mee moeten dealen. Ja. Sorry. Ik wil nog even naar de raadsvergadering, de commissievergadering van uh, afgelopen week. Ja, ja. Uh, uh, tijdens het, uh, um, het vaststellen van de agenda was er nogal wat, uh, wat te doen. Ja. Kan je uh, uitleggen waarom dat zo is? Uh, het is een commissievergadering, daar ja. worden dingen besproken door de raad.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 Dat is, dat is zo met de, de raad bepaalt, toch? Klopt, de raad bepaalt, die moet uitwerken. Ah. Maar als bepaalde zaken, uh, ja, hoe noem je dat? Dan daar niet uitwerken. Welke, welke, welke waren nu? Uh, komt, controversieel. Kunnen, uh, controversieel ja, ja, welke waarde? ja, geen enkel uh, item was controversieel verklaard. Vandaar dus ook mijn vraag: van, is het nu noodzakelijk om daarover te besluiten? Moet dat niet na een nieuwe periode? Maar ja, dan krijg je een aantal partijen die zeggen: uh, ja, ik zit hier om mijn werk te doen, uh, waarom gaan we niet door?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 Okay, um, nog even kort samengevat: hoe kom ik bij de deelscooter? Ja, dus jij oh, downloadt onze app, de AmSharing ja? app, in je telefoon. Daarmee registreer je, je binnen vijf minuten.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 Deal with that. She'll never love you. More than money and cigarettes. Yeah. Parties, She's working around the clock When you're not looking She's stealing your box The waste that spends on OnlyFans I'd pay for that She's a 90s supermodel Yeah, she's a mess My compliments En het wordt weer rustig, want de microfoon gaat open.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 Uh, nou, ben ik mezelf met raad helemaal kwijt. Wat was je vraag? <laughs> het ging over de parallellen oh, ja, van jouw ja, ja. gesprekken. Ja. Ja. En de, de, inmiddels, weet ik dat, de, de, de verzonnen ja. mannen en vrouwen. De, precies, dus dan had ik net een, een hele casus uitgewerkt voor mijn boek. En vervolgens prompt komt er een stel binnen... waar die heel erg voldoen aan die type mensen. Dus het was en, andersom. Ja, precies, en waar ik dan een soort gelijk uh, gesprek mee voer...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 Aan, aan seksuele klachten geen gebrek. Oh. Okay. <laughs> nou, nee, laten we daarmee uh, afsluiten. Dankjewel. Oké, okay, goed. Leuk. Ja, dankjewel. Kom chill, als je nu genieten wil. Want de natuur die maakt je stil. Doe je iets weten geven, geel. Wat een scout die van de natuur houdt.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 Zodat we broodjes kunnen bakken, hier in de natuur In de touwen, hutten bouwen Als kans kunnen we alles, dus wel beluister goed Dus chill, als je nu genieten wil Want de natuur die maakt je stil Wil je iets weten geven, geel Wat een Want scout, die van de natuur houdt voelt zich hier vertrouwd, in dit mooie woud dus chill, als je nu genieten wil Want de natuur die maakt je stil Wil je iets weten, geef een geel Als een scout Wie van de natuur houdt Voelt zich hier vertrouwd In dit mooie woud We gaan uh, durven en doen want het is vandaag durf en doedag. Ian is aangeschoven bij ons. Als je de microfoon een beetje naar je toe haalt... Ja. dan hoef je je rug niet te kwetsuren. Um, nou, Isabel weet er ook van alles van. Dus het wordt een beetje een, een, een, een dubbel gesprek. Um, Ian, hoe lang zit jij bij de scout in Zandvoort? Goedemorgen. Um, ja, ik uh, zit hier bij uh, de scouting de Buffalo's. Dat is een van de twee uh, scoutinggroepen in Zandvoort, moet ik zeggen. Al sinds 1998. Dus en Isabel?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 Okay. Daar kom ik straks op terug, want het is vandaag supergoed uh, bewegwijzerd. Oh, ja. Er is op dit moment uh, iemand extra weggewijzers op aan het hangen, dus ik kan het vandaag niet missen. Okay, niet missen. Okay. Waar begint de wegwijzering, Isabel? Een beetje hier op de al? Uh, dat weet ik niet, ik heb ze zelf niet <laughs> op Hier wel, waarschijnlijk. Maar goed, het is ja. uh, uh, bewegwijzerd, omdat het vandaag Durf en Doedag is. Uh, wat kan ik doen en wat moet ik durven? Dat klopt.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 Uh, een van de jongere speltakken inderdaad uh, uh, wel op kamp geweest afgelopen uh, zomer. En uh, dat was in de, in de buurt van, uh, van Arnhem was dat. Oké, okay, ja, toen mocht het net even. Ja, tot, tot, tot, nou, tot ja, dus, ja. voordat er weer een lockdown kwam. Dus, uh, ja. Heb je geluk gehad? Ja, to, to, to, <laughs> toch wel. Oh, we hebben het over het durven en doen. Ja, ja. Um, ja, scouting is dus uh, weer opnieuw opgestart. Ook landelijk uh, hebben ze even gekeken van uh, hoe we verder uh, gaan. Uh, scouting Nederland heeft een... Um,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 Koken, uh, we gaan brood bakken. Dat is altijd uh, populair bij de kinderen. Vuren, een broodbakker. Een, brood een stokje deeg eromheen en yes. dan uh, het uh, uh, vertrouwen al. Ja. <laughs> dus als je een beetje trek hebt, moet je ook zeker langskomen. komen, En uh, we gaan uh, ook uh, voor ons vlam helpen met uh, de jungle dier te zoeken. Die zijn ontsnapt aan uh, de buurt. Dus, uh, ah. dus we moeten ook uh, zandwoord uh, veilig zien, zien te houden van alle ontsnapte jungle. Dus uh, dieren. buurtbewoners uit Noord kijken uit te lopen. Yes. Uh, wilde dieren. Wilde rond. dieren, ja.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 dat komt goed. Dus het is wel eens aanpozen. Dus hoe eerder, je, <laughs> hoe, hoe, hoe eerder je er bent, hoe meer kans hebt dat je alles meemaakt. En, uh. Wat, uh, wat verwachten jullie ervan? Een toeloop? Uh, we hopen in ieder geval nu het nieuwe jeugdleden binnen te krijgen. Oké. Okay. En uh, uit eigen ervaring, uh, als je ouder bent, jaartje of 16, 17, 18... dat je dan ook nog binnen kan stromen. Oké. Okay. Dat heb ik zelf gedaan. Oké, okay, ja, nou ja, wel leuk. Ja, maar het is niet alleen de jeugdleden die, die wij graag gaan zoeken... ook, ook leiding. Uh, als er mensen zijn die hier willen komen kijken... Van hoe dat uh, draait bij de scouting... en je hebt de zaterdagen niks te doen... en je zal uh, tijd uh, willen steken in, in de scouting... dan graag mm. bij ons kijken. Je bent van harte welkom. Echt van uh, twee tot vier. Mm -hmm. uh, wie mag er allemaal komen? Want je zegt ook leiding, uh, je jeugd, uh, ja. jongelui. Uh, is het echt van... Wat is de jongste... Scout die er rondloopt? Ja, de jongste scout die, die loopt bij de Beverschoolte bij ons. Die, die is vijf, vijf jaar oud en uh, het loopt op uh, tot uh, voor de jeugdspeltakken uh, tot 18 jaar. Want uh, naast de Bevers hebben we ook de Welpengroep, die per, per leeftijd uh, is ingedeeld, en de Scoutgroep en de Explorgroep. Dat is waar ik het dan over, over ga. Die zijn allemaal herkenbaar aan een aparte uh, blouse, uniformen.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 Kijk, maar ja, ze, dus, vallen kijk, wel, ze vallen wel in de Buffalo's. Ja, ze, ze horen bij ja. het totaal. En het is dus zo vaak de, de meeste stamleden zijn ook nog leiding daarnaast. Oh, okay. dus, uh, ja. Nou ja, dat uh, was volgens mij ook de opzet van de stam, dat die de leiding was. Uh, ja, zover mogelijk wel, maar, maar soms lukt het niet om uh, vanwege zaterdagpaantjes, dat soort zaken, om overdag uh, te draaien. Oh, okay. dan, uh, Goed, en samengevat. En nog een klein dingetje. Korte reactie. Bij. Uh,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 Dit was een goedenavondantwoord van zaterdag 18 juni. Uh, de techniek is gedaan door Isabel van uh, Jingles en muziek en Jelmer Koper. Beide weer bedankt. Geert Rutte van de redactie ook nog steeds bedankt. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.